In North Carolina, waar de orkaan een land kwam, zijn drie mensen om het leven gekomen. Daar zitten honderdduizenden mensen zonder stroom en straten staan blank. In de stad New York ligt het openbaar vervoer stil in afwachting van de orkaan. De orkaan zal waarschijnlijk ook een deel van Canada bereiken. Weerkundigen hebben een waarschuwing uitgegeven voor het gebied ten noorden van de grens met de Verenigde Staten.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 Goedenavond, er wordt nog gevoetbald in Utrecht. Utrecht tegen Roda, Bas Tegeler. Goal is er van Utrecht. De 2-1 valt en komt op naam van Rodney Sneijder. Na een uur. Er is een uitbraak van Utrecht... waar het doel van Roda onder vuur wordt genomen. Eigenlijk herhaaldelijk... Dan lijkt uh, iedereen, kijk naar de scheidsrechter, als er op de rand van het strafgrondgebied een overtreding wordt gemaakt. Op Ik denk Assara op het moment dat hij wil uithalen. want de bal rolt al voor de voeten van Roddy Snijder. En op het moment dat dat gebeurt zegt iedereen, nou speel dan maar door. En dan zegt Sneijden vanaf ongeveer de penalty stip. Dan schiet ik hem er wel in, de bal langs Proes. Zo hoeft Bossen niet in te grijpen om de overtreding op Assara te bestraffen. Zo hoeft Vormer die de overtreding maakt... Uiteindelijk niet met kaarten weer naar de kant, want dat overkwam al een keer eerder. Zo is Proes verslagen en heeft Snijder een debuut met een hoofdletter D... Wat hij nog met veel plezier al zal terugdenken. Utrecht op voorsprong in de Galgenwaard tegen rode JC. Rodney Snijder zorgt na een uur voor 2-1. In dit uur krijgt u nog alle gegevens van de wedstrijden in de eredivisie van vanavond... en de interviews. En we hebben buitenlands voetbal met speciale aandacht voor België. Dat was uh, Sir Duke met, uh, van Stevie Wonder. En dit is Bas Tichelen met Utrecht-Rode. 65e minuut. De familie Snijder in uh, opperste staat van gelukzaligheid. Met uh, de 2-1 die door Rodney gemaakt is. Onder oog van grote broer Wesley. Met vrouw Liefjolante op de tribune. Ze sprongen juichend op en terecht. Terwijl Montaigne nu weg is voor Rode-EC. En met een hakballetje weinig mensen van zijn ploeg lanceert. Wel de bal binnenhoudt, maar die eigenlijk klaar ligt voor Or. Dan wil Utrecht uitbreken en maakt Biemans een overtreding. Ten opzichte van, opzicht van Moelenga bespringt hem eigenlijk. En nog voordat de middenlijn voor Utrecht in zicht komt, krijgt de ploeg van Scheidsrechter Bossen een vrije schop. 2-1 dus de voorsprong voor Utrecht. Gezien het wedstrijdbeeld in de eerste 65 minuten is dat terecht. Want Utrecht heeft meer van de wedstrijd willen maken dan de tegenstander. Hoewel hij dus scoorde en een keer de paal en een keer de lat raakte. Dat heb ik verteld, maar toch. Nu wordt Gern besprongen. Dat mag door Wielaard. Dan heeft Roda de bal weer terug. Glijdt Bossen weg. Tot hilariteit van het publiek schrikt Roda via de beumen zo erg dat Mulenga er mee vandoor kan met de bal. Moulenga gaat die scoren. Mulenga schiet voorlangs. De sfeer in de gewaard. Het lawaai is terug. Na de opleving die de ploeg kent in de fase na de rust met de goal van Snijder. En de mogelijkheid dus nu... Voor Mulenga. Hij profiteert eigenlijk van een oneffenheid in het uitverdedigen bij Roda. Nou ja, profiteert dus niet, want hij schiet de bal langs, voorlangs. Maar de mogelijkheid was er wel degelijk voor Mulenga om zijn vierde treffer alweer van dit seizoen te maken. Maar hij laat de teller voorlopig op drie staan. Het scheelt hooguit een centimeter of twintig. Want die bal naast het doel gaat van Proes. De doelman van Rodi AC, van wie ik al eerder vanavond, zei dat hij op zijn zachtst gezegd een nogal onhandige indruk maakt. Zo even, een paar minuten geleden, was hij ook weer... Betrokken bij een typisch moment van miscommunicatie tussen hem en een van zijn verdedigers. En het is echt wachten op het moment dat dat een keer verkeerd afloopt. Utrecht heeft de bal in de middencirkel. Gern verspeelt hem, toch opgepikt door Assare. Het overzicht gehouden en gezien dat aan de rechterkant Bovenberg komt, dan ligt veel ruimte ook. Moulenga komt naar de bal toe, die krijgt hem. 30 meter van het doel. Wil dan naast het moment van zo even nog wel een keer schieten. Maar schiet nu de bal vrij lusteloos, ruim naast het doel van Proes. Roda leeft nog omdat het maar 2-1 staat, maar zal wel een modus moeten ontwikkelen... waarin het meer tegenstand kan bieden tegen FC Utrecht... dat wel vrij vol overgave komt in de laatste tien minuten van deze wedstrijd... en terecht op een 2-1-voorsprong is gekomen. Twente VVV eindigde in 4-1. En uh, Luc de Jong maakte de tweede en de vierde. En dus zei Roland van der Geer tegen hem. Nou, Luc, gefeliciteerd in meerdere opzichten. Een hele leuke verjaardag. Ja, zeker weten. Uh, ja, tuurlijk... Uh... Je hoopt gewoon te winnen vandaag, op je verjaardag ook, en, uh, anders ook wel. Maar ja, dat is dan twee keer kort helemaal uh, leuk meegenomen. Was het uh, ook vandaag een beetje het wegpoetsen van het uh, Lissabon debakel? Ja, oh kijk, het is net uh, drie dagen geleden zitten we nog in onze benen. En, uh, ja, kijk, we wouden het uh, zo snel mogelijk vergeten natuurlijk. want uh, Ja, het dus waren gewoon een grote te groot bij Fika. En, uh, ja, Natuurlijk, we wisten uh, toch al VVV thuis, nu uh, moesten we gewoon winnen. En, uh, ja, ook, uh, ook voor het publiek gewoon goed. En dat hebben we gedaan, denk ik. Als je VVV vorige week zag, dan denk je... Nou, misschien wordt het nog wel een hele lastige avond. Nou, dat is niet geworden. Nee. Nou, we kwamen wel, ze kwamen wel op 1-1 weer. Maar we hadden al zo, uh, zoveel kansen gehad daarvoor... Ook, dat we wel wisten dat het zo goed zou komen. En gelukkig maakten gemaakt er heel snel twee en daarna ook weer. En drie en ook. Dus uh, ja, kijk... Uh, thuis denk ik, uit zijn ze denk ik wat anders dan thuis. Dus, nu zakten ze meer in. en gingen ze echt vol op de count spelen. En tegen Ajax volgende week vond ik ze nog aardig voetbal af en toe. En uh, durfden ze dat ook. En, ja, vandaar was het toch voornamelijk van En jullie prestatie? die is Uitstekend, hè? Het, was, het werd bijna een voorstelling ja, ja, we hadden zo uh, 8-9-1 kunnen winnen, volgens mij. Als we alle kansen erin uh, gaan. We hadden grote kansen nog. En, uh, ja, de, ja het was, uh, wat ik zei, voor publiek is het heel mooi dat we ja, zo'n wedstrijd neerzetten. Vooral uh, nadat we uitgeschakeld waren en uh, toch redelijk weggespeeld waren. Dus ja, het is wel mooi dat we zo winnen. Dit is de Twente wat de trainer wil zien, denk ik, hè? Ja, ik, uh, vorige week de Veen uh, ook al. En, uh, vandaag weer uh, ja, spelen we toch met, vrij aanvallend. En, uh, ja, het gaat lekker nu. En iedereen blijft zijn werk doen, ook uh, verdedigend omschakelen. en ja, Als we dat blijven doen, dan, uh, ja, dan kunnen we heel vaak zo spelen. Luc de Jong scoorde op zijn verjaardag twee maal uh, voor... Twente dat met 4-1 van VVV won. NEC Heracles eindigde in 2-1, dat was ook de ruststand. Maar ja, het gesprek met Alex Pastoor, de trainer van NEC... gaat eigenlijk alleen maar over het vertrek van zijn keeper Jasper Sillazen. Jan Roos. Ben je blij hoe het allemaal is gegaan uiteindelijk? Bedoel je deze wedstrijd? of De, de, de transfer, laten we daar eerst even over hebben.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 Ja, nou goed, dat wisten we natuurlijk dan ook wel van tevoren. Dus we hadden wel met scenario's rekening gehouden. Maar dat scenario zou dan uh, ja, misschien na het weekend gebeuren. Of, uh, of ver voor het weekend. En als het dan vlak voor de wedstrijd gebeurt... dan, uh, dan vraagt dat wat van, uh, van Gabor. Dat vraagt wat uh, ja, van, uh, van Marco van Duin. Die als, uh, als derde keeper, tweede keeper wordt. Dat vraagt ook wat van mij om daar uh, ja, de rust in te bewaren. Nou, daar zijn we wel goed in geslaagd. Want... Uh, als je al van tevoren rekening houdt met die scenario's... dat betekent dus ook dat je ook wel ongeveer kan, uh, kan bevroeden wat er gaat, uh, gaat gebeuren. Nou, in scenario 2 uh, werd, uh, werd waarheid. Babos, uh, man van de wedstrijd. Ja. Nou ja goed, ik... Subjectief door het, het uh, Nijmeegse publiek natuurlijk. Ja, maar ik kan me dat wel voorstellen. Want uh, kijk, we hebben die, uh, die Gabor hebben natuurlijk uh, niet of nauwelijks... een fatsoenlijke wedstrijd kunnen aanbieden... Die, uh, die een klein beetje lijkt op het spelen op niveau En dat hij er dan op deze manier meteen staat. Dat had ik wel een klein beetje verwacht. Maar niet in deze mate. Want hij heeft zich de gehele voorbereidingen... Uitermate professioneel en, uh, en ook sportief naar, uh, naar Jasper opgesteld. En dat hij dan aan de bak moet, dat is heel mooi voor hem. Het, het, het is ook nog op een mooie manier. Ik bedoel, uh, Jasper verdient een uh, voortreffelijke transfer. En, uh, ja, en dat hij dan ook nog eens uh, op één een of twee momenten heel bepalend is in de wedstrijd. Dat is fantastisch voor de ploeg. Uh, maar in dit geval ook voor Gabor uh, in het bijzonder. Alex Pastoor, de trainer van NEC, dat met 2-1 won van hier Over keepers. Ja, en uh, er zijn nog nooit zoveel keepers op het eind uh, van de transferperiode weggegaan, uh, Bas Tegelen. Jij hebt ook twee ploegen daar die die, uh, die problemen hebben de laatste weken. Nou, zeker. Want bij Utrecht is er natuurlijk uh, nu vormweg is wel een uh, relatief jonge keeper gehaald. Maar die is geblesseerd, Fernandez. Dat betekent dat nu de 42-jarige Van Dijk zijn 351ste wedstrijd in de Eredivisie speelt. Dat is een... Bloemetje waard, maar ik vertelde al, hij is net zo oud als de twee backs die voor hem staan samen. Dat zegt natuurlijk wel het een en ander. En Proest de vervanger van Titon naar PSV vertrokken. En Proest maakt geen beste indruk. Ja, dan uh, wordt de spoeling toch dun. Een kwartiertje nog te gaan. Het zijn er wel uh, veel deze... dit jaar, hè? Ja, het zijn er heel veel. Het is uh, opmerkelijk. Er is een keeperskousel op gang gekomen. Maar ja, dat heb je dan blijkbaar eens in de zoveel tijd keeper van Roda mag zich misschien over een paar seconden weer bewijzen. Als Tommy Oor komt, bal voor de goal. Mulenga, ja, kieper bewijst zich dus helemaal niet. Want <laughs> Mulenga scoort. Proes ziet de bal over zich heen komen. Van de eerste naar de tweede paal. Gaat wel op een drafje naar de tweede paal. Maar ziet daar tot zijn grote schrik. En ontsteld is plotseling de gestalte van de 27-jarige jongen uit Zambia. En die krijgt de bal op zijn hoofd. En dan is dan zijn vierde doelpunt van dit seizoen een feit. Mulenga, kop, en doet dat uh, tegen het raads. heeft geen kans. De bal zit erin. Het is 3-1 voor FC Utrecht. Ruim een kwartier voor tijd. En daarmee is beproefmatig de wedstrijd beslist. Omdat Utrecht vanavond beter is geweest. Omdat Utrecht vanavond gevaarlijker is geweest. En ook na de 0-1 van Juncker niet echt in paniek raakte. De gelijkmaker van Oor vlak voor rust. De 2-1 van Snijder erna. En nu dan de beslissing. Zo voelde het althans van Boelenga 3-1. De beslissing is het natuurlijk nog niet, want 17 minuten is nog lang. En natuurlijk zou Roda nog twee goals kunnen maken. Maar niets in de wedstrijd wijst daar voorlopig op dat dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Kom, wie weet worden we verrast met bij Roda bijvoorbeeld Ramsey en Sucuwin. Nieuw in het elftal. Zij kwamen zo even voor de Beulen en Donald. Er zit in ieder geval vers bloed in het elftal van Van Veldhoven. Maar de opdracht is pittig. Namelijk minimaal twee keer scoren in de gewaard. Hij doet het dus weer. Moelenga, Utrecht leidt met 3-1. Sport kort. Formule 1 coureur Sebastian Vettel start morgen in de Grand Prix van België... vanaf pole position. Het is al een negende pole van dit seizoen. Op Spa-Francorchamps was hij sneller dan de Brit Lewis Hamilton... en de Australiër Mark Webber, die vanaf de tweede en de derde plaats beginnen. Het hoogste sporttribunaal, CAS, behandelt van 21 tot en met 24 november... de zaken rond de Spaanse wielrenner Alberto Contador. Dat is mooi op tijd, want de drievoudig winnaar van de Ronde van Frankrijk... testte vorig jaar tijdens de Tour de France positief op Clem de wielrenster Annemiek van Vleuten heeft de wereldbeker voor vrouwen gewonnen. De wielrenster van Nederland Bloeit won de afsluitende Grand Prix de Ploé-Bretagne... en boekte daarmee haar derde zegen. Marianne Vos eindigt in het eindklassement als tweede. De Nederlandse volleyballmannen hebben met 3-1 gewonnen van Roemenië. De return is volgende week in Eindhoven. Twee luiken is een begin van een lange en moeilijke weg... naar de Olympische Spelen van Londen volgend jaar. Het laatste Grand Slam toernooi van dit jaar begint maandag in New York... met vijf Nederlandse tennissers in het hoofdschema. Michaëlle Krajček en Jesse Houtekaloem voegden zich via de kwalificaties bij... Robin Hazen, Timo de Bakker en Aransa Rus, die al geplaatst waren. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, yeah. I'm gonna call it. Just like I see it.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 Met full for You. Kan Utrecht nog wat gebeuren Bas -tegelen? Wat zeg je Ronald? Sorry. Kan Utrecht nog wat gebeuren? Ja dat kan zeker. Uh, zeker als ze nu met man in het veld staan. Er is ook wat paniek nu bij Erwin Koeman. Omdat Daan Bovenberg de nieuwe aanwinster met een blessure af moet. Gaat er zelfs bij zitten nu langs de zijlijn. Hemte, Roda valt aan. Natuurlijk daar is Jonker en daar is bijna 3-2. Blijft dus 3-1 voor de duidelijkheid. Maar bij de eerste paal waar Jonker de bal die komt dus vanaf de linkerkant van Hemtens voet. Ja, dat een keer uit de lucht plukt, maar een halve meter naast het doel van Van Dijk schiet. Ik zei, en dat is niet zonder reden, dat de wedstrijd beslist leek na de treffer van Moelenga. Maar met nog 17 minuten te spelen, inmiddels dus nog 12, is een marge van twee doelpunten natuurlijk per definitie te overbruggen. Zeker als het even tegen zit. Mark van der Marel komt nu voor Daan Bovenberg, die geblesseerd aan de kant moet. Hij loopt wel weer, de schade valt neem ik dan maar aan mee. Met de Van Excelsior overgekomen rechtsback. En Dat betekent dat Van der Marel, die dus eigenlijk meer of meer werd afgedankt. Nu toch weer zijn opwachting moet maken voor de laatste 12 minuten aan deze wedstrijd. Roda zal geluk nodig hebben. Want uh, veel heeft Roda niet te vertellen gehad in deze wedstrijd. Maar één goals zoals zo even met die kant van Jonker. En het is toch weer een wedstrijd, plotseling. Sucuwin vanaf de rechterkant in balbezit voor de Limburgers. De vraag is, plooit Utrecht naar achter of durft Utrecht naar voren te blijven voetballen? Zonder Moelenga inmiddels die een nou ja, soort vroege publiekwissel gekregen heeft. En vervangen is door Boldewijn. Een van de jonge mensen hier in de Galgenwaard. Vlederis aan de bal in de middencirkel. Aan de linkerkant beweegt Hemten, maar die wordt overgeslagen. Ramji komt naar de bal toe. Kan alleen maar kaatsen terug naar Vlederis. Nu gaat Hemten wel en heeft Vlederis het gezien. Dan krijgt Hemte de bal. Van der Maren moet er naartoe. Hemten voorzet. Van de Maro blokt dan die voorzet. En die gaat uiteindelijk over de zijlijn. Een meter of tien bij de cornervlag vandaan. Ingooi voor Rode JC. De bal wordt naar Ramzi gegooid. Die met de man is zijn rug nu wegdraait. Dat is van de Marel. En de bal inlevert op de kop van het strafhoopgebied bij Vlederis. Overstapje. Dan zou er iemand moeten schieten uit de tweede lijn. Na het overstapje van vormen. Maar komt Wielaard niet tot de schot. Dan zijn er wel heel veel controleurs en verdedigers weg. Bij Roda achterin. en breekt Utrecht uit via de linkerkant. Oor heeft heel veel tijd nodig. En paast pas nu naar Gernt. En dan komt de bal nog niet aan. ook Omdat Hampton er dan vervolgens weer tussen staat. Dat duurt allemaal te lang. Daar had Utrecht toch zorgvuldiger en vooral krachtdadiger mee moeten omspringen. 3-1 blijft het met nog 10 minuten in de gal gewaard bij Utrecht-Roda. Nak verloor 2-1 en nog wel van RKC. Dat is dus een dure nederlaag. Bovendien, NAC heeft maar één puntje uit de vier duels gehaald tot nu toe. En dus zei Frank Snoeks tegen de trainer van NAC, John Karlsen. Er waren hier uh, zeven fotografen, zag ik. En vijf daarvan uh, kozen bij de dugout waar jij zat de positie in de laatste minuut. Dat is geen goed teken. Nou, ik weet niet. Waarom niet? Nou ja, ik denk dat je ze liever aan de andere kant ziet, niet bij jou. Ja, nou ja, maar het is mij niet opgevallen, dus dat is je het zegt. Maar uh, ja, wat moet ik daarmee? Nou, dat is een teken dat het niet goed gaat. Eén punt uit vier. Nee, maar dat, dat is een feit. Dat het niet, uh, niet goed gaat. Eén gespeeld, of, uh, punt uit vier wedstrijden. Dat uh, lijkt me duidelijk dat wij daar hogere verwachtingen van hadden. Had je in de loop van deze avond uh, het gevoel van uh, dit heb ik eerder meegemaakt, déjà vu? Van vorige week moesten we ook eerst achterkomen voordat we gingen voetballen? Ja, maar vandaag was wel even iets anders. Ik vond de eerste helft dat het... Uh, uh, we hadden besloten om met drie man achterin op de hun twee spitsen te gaan dekken. En het middenveld uh, uh, kort te zetten. Um, Daar had ergens nog last van bij de eerste goal. Precies, dan ben je wel verantwoordelijk voor je man op je middenveld. Als je dat dus vastzet. En dat uh, hebben sommigen verzaakt. Dat bedoel ik, maar in de tweede helft zie je langzaam dat, dat NAC de gelijke wordt van RKC. En dan had je misschien ook wel die wedstrijd nog kunnen keren. Ja, ik vond het wel dat we, we hebben een paar kansen gehad. Schot van Robert Schilder, binnenkant paal. Kombal van uh, Erik Bottingen. Dus Al wel op een, de lat? Ja, we hadden wel een uh, goaltje verdiend nog, dacht ik. Nu lees je wel eens veel in de krant en niet alles wat in de krant staat is waar. Kerstman naar NAC. Nou, daar kan ik heel uh, duidelijk in zijn hoor. Uh, van de week kregen we een tip dat hij vrij was. En uh, heeft er een, uh, een uh, makelaar naar Jeffy Van Af As gebeld uh, um, uh, om dat te bevestigen. Toen heb ik uh, uh, Kerstman nog persoonlijk gebeld om te vragen hoe zijn situatie was. Nou, hij was vrij en hij was fit. En uh, uh, that's it. Maar uh, als Kerstman Kerstman nog is, dan, uh, dan zou je hem toch willen hebben? Ja, maar goed, het was maar een heel uh, oriënterend gesprekje. Dus... Uh... Uh, we zijn uh, voor het geval dat Matthew zou vertrekken, uh, er wordt uh, aardig naar geïnformeerd. Ze zijn we wel bezig om uh, te kijken voor een vervanger. Dus het is nog helemaal maar de vraag of, of er wat mee gedaan wordt met die informatie dat Kerstman vrij is en fit is en beschikbaar is. En ja. voornacht zou willen spelen. Nou ja, en of die financieel haalbaar is, het is natuurlijk een uh, buiten EU-speler. En dat zijn gigantische salarissen tegenwoordig. Dus uh, het is ook maar de vraag waaruit u überhaupt uh, kunnen betalen. Je verwacht niet dat een Ferrari op een fietspad gaat rijden. Nou, als dat het geval is, zou ik het wel leuk vinden, maar... Oh, ja, ik, ik acht die kans klein eigenlijk. En we gaan dan naar de andere wedstrijd. NEC Herakles, die eindigt in 2-1. Uh, Jan Roels met de trainer van Herakles, Peter Bos. Hoe kan het dat jullie de wedstrijd eigenlijk in de eerste acht minuten weggeven? Heb je daar een verklaring voor? Ja, omdat we het niet goed doen daar, hè? dat is duidelijk. We verdedigen daar echt dramatisch. Dat heeft niks met de eredivisie te maken. Als je zoveel ruimte aan je tegenstander geeft voorzetten laat komen, dan, uh, dan roep je dat over jezelf af. Er was niemand van Herakles te bekennen bij Schöne... bij het eerste doelpunt. Jawel, maar dat gaat natuurlijk ook daarvoor al. Die voorzet mag al niet gegeven worden. En, en, dat, uh, dat was verdedigend dramatisch. Dan sta je strontzaggerijnig lang, langs de kant voor het duckout. Wat, wat kun je dan nog doen? Als trainer? <laughs> boos zijn. Gefrustreerd zijn. En voor de rest niet zoveel als je met 2-0 achter staat, Want dat draaien ze niet meer terug. En dan ben je nog boos. Volgens mij weer hartstikke boos. Kun je wel voorstellen, denk ik, of niet? Ik kan me heel goed voorstellen, ja. Heb je dat ook tegen je ploeg gezegd? Ja, natuurlijk. In de rust, omdat je vervolgens 35 minuten lang steeds meer grip op de wedstrijd krijgt. En op een gegeven moment de NRC helemaal aan, aan gort speelt. En je drinkt ze terug tot op eigen helft. Je, je zet meteen druk op de bal als je hem verliest. En de NRC kwam er niet meer af. En wij kregen gewoon grote kans ook in die fase. en uh, Twee keer op de lat, wat misschien wat ongelukkig is. is kort vlak voor rust. Dus je was duidelijk de bovenliggende partij. Maar je loopt wel achter de feiten aan door die eerste acht minuten. Um, tweede helft. Ontbrak ook een beetje de energie, denk ik, op het eind. Nee, niet de energie. Het was te gehaast. En je wilde te snel die gelijkmaker maken. En de C deed natuurlijk ook wat anders. hè? Ging ons iets eerder onder druk zetten. Maar je moet gewoon voetballen, zoals je dat eerst de helft ook gedaan hebt. Durven inspelen. En, uh, en, en, en, en die gasten weer aan God spelen. En dat hebben we nagelaten. Dat is jammer. Maar toch nog even terug naar het begin. Hè. De, de, is dan de focus er niet, uh, Peter... Als je daar wat meer in detail op ingaat. Ja, maar dit zijn die verhalen achteraf, weet je wel. Als je met 2-0 achterkomt, komt, van wat ligt dat aan en hoe kan dat. En we praten er voor die tijd over dat je goed moet beginnen. We begonnen gewoon niet goed. We stonden gewoon slap te verdedigen en, en slecht te dekken op afstand. En dan kun je allerlei verhalen op loslaten, maar dat is gewoon slecht. Volgende keer beter. Ja, maar zo werkt dat niet, hè? want deze punten krijg je niet meer. Peter Bos, de trainer van Heracles, dat met 2-1 verloor van NEC. Utrecht heeft de eerste overwinning bijna binnen. Bas Tichelen. Het is nog 4,5 minuten, De stand is 3-1 en hij is aan een soort ere rondje bezig. Rodney snijder nadat hij licht geblesseerd naar de kant is gegaan. En vervangen door Anuar Kali, een talent uit de jeugdopleiding van FC Utrecht. En vervolgens snijder die aan de andere kant uit het veld stapt, heeft nu een rondje gelopen en overal het applaus in ontvangst genomen. Ook nu die voor de hoofdtribune. Het applaus zal dan ook komen van zijn grote broer. Die zoals gezegd in een van de boksen achter ons zit. Met uh, zijn vrouw om te kijken naar het debuut dat dus behoorlijk geslaagd is. Want uh, de winst komt er zo normaal gesproken aan voor Utrecht. En hij scoorde dus ook nog van uh, zijn jonge broertje Roddy Snyder. Aan de rechterkant van het veld heeft Roda de bal. Want Roda wil nog wel in de hoop dat er misschien toch nog wat van deze avond te maken is. Maar dan gaat de tijd wel erg dringen. En zal het dus snel moeten via bijvoorbeeld Pluim die nu de bal heeft gekregen. En aan de rechterkant meegeeft aan Ramzi. Voor het doel verzamelen zich mensen van wie Malki er een is. Die is zo even jonker komen aflossen die met een lichte blessure naar de kant ging. Weet misschien nog die behoorlijke kans die hij kreeg na de voorzet van Hemten. Die bal die eigenlijk bij de eerste paal net naast het doel van Van Dijk ging. Daar raakte hij een beetje bij geblesseerd. En hij is naar de kant gegaan. En Malku dus voor hem in het elftal overtreding gemaakt op het middenveld. Op een van de Utrecht spelers. Vrij schot komt aan voor Utrecht. Tommy Oor wordt nu opgeroepen tot man van de wedstrijd. Nou ja, kies er maar één. Hij is wel aanwezig geweest. Kreeg ook, moet je erbij zeggen, van zijn directe tegenstander Montijnen. Werkelijk alle ruimte. Want Montijnen zegt van zichzelf altijd, ik ben een aanvallende bek. Maar heel veel gevoel voor positie kiezen in defensief opzicht heeft hij niet zo is vanavond wel weer gebleken. Bal bezit voor Biemans, Roda achterin onder druk gezet nu door Gernt die uh, even opduikt in de punt van de aanval nu aan de linkerkant ziet Roda dan toch nog een gaatje om eruit te komen. Koeman, Erwin Koeman heeft een aantal minuten langs de duk gestaan... om zijn team toch aan te sporen. scherp te blijven voetballen. in de slotfase van deze wedstrijd. En dat doet Utrecht nu. bijvoorbeeld door dus druk te zetten. op de verdediger van Roda. tijdens het opbouwen. Nog één keer wil Utrecht ontsnappen. via Boldewijn, een van de invallers. naar Kali, een andere invaller. En zo heeft Utrecht de bal weer terug. met nog 2,5 officiële minuut. De voorsprong lijkt geruststellend. 3-1. Eerder op de avond won Twente. van VVV met 4-1. Uh, Jan Ros met de trainer van FC Twente. Co Adriaans. Dat was een avond waarvan een coach in afloop kan zeggen, ik heb genoten van mijn team. Ja, zeker van de hele wedstrijd, van de eerste tot de laatste minuut. Goed gevoetbald, veel kansen gecreëerd, doelpunten gemaakt. Ja, ik denk dat het publiek zich ook wel vermaakt heeft vandaag. En niet gehinderd door wat er eerder deze week gebeurd is. Daar hebben ze zich als volwassen mannen overheen gezet. Ja, het is toch wel een uh, kenmerk van deze groep. Ze zijn uh, zeer professioneel, gedisciplineerd, mentaal sterk en, uh, en ook fysiek heel sterk. Uh, maar je merkte vanavond helemaal niet uh, dat deze ploeg woensdagavond uh, ook een enorme inspanning heeft moeten doen en, en een lange reis heeft moeten maken. Wat zeg je eigenlijk in de rust tegen een ploeg die al met 3-1 staat en heer en meester is? Ja, do doorgaan. Dus niet terug. Uh, druk op de bal houden, kansen creëren en proberen meer goals te maken. Goed voor het doelzaldo, goed voor je eigen ego. Met name voor onze mensen die de goals moeten maken, zoals Luc en, uh, en Mark. Nou, Luc heeft er twee gemaakt, Mark maar één. Jammer, want hij had vandaag een stuk of drie, vier, vijf al kunnen maken. Dan had hij al eenzaam alleen op de topscorerlijst gestaan. Het had een historische avond kunnen worden, denk ik, als alle kansen erin waren gegaan. Ja, ik heb uh, onze uh, analyseman, videoanalyseman, die, die heeft geloof ik 20. Alleen in de tweede helft al 15 geteld. Dus ik denk zo'n zo 20 kansen. En als je dan vier inschiet, dat is een beetje te weinig. Uh, zes, zeven. Maar ook Gentenaar had natuurlijk ook wel een paar hele goede reddingen. Maar op zich is het natuurlijk goed dat je, dat je zoveel kansen weet te creëren. Ko adriaanse de trainer van FC Twente, dat met 4-1 van VVV won. Ronald van der Geer stelde natuurlijk de vragen. Was Tichelen kijkt naar Utrecht. Roda, de slotfase. hoe lang nog? 40 seconden plus wat extra tijd. Weer even stond Utrecht met 10 man in het veld. Dit keer omdat de linksback Bulthuis even naar de kant moest. Ik denk met de gevolgen van Kramp. Maar hij is weer teruggekomen in het veld. Wisselen kan Utrecht niet meer, dus hij zal moeten. En de bal rolt weer, Bultuis dus weer terug en aan de rechterkant. Een andere invaller van de Marel. die de bal naar voren speelt in de hoop dat daar Boldewijn kan worden bereikt. Boldewijn waar het helemaal uitkomt bij de cornervlag aan de rechterkant, uit. maar wordt heel slim door Wilaard van de bal gezet. Of eigenlijk blijft hij wel aan de bal, maar hij krijgt op het juiste moment van Wilaard een duwtje waardoor hij de bal over de achterlijn loopt en Proes een doeltrap mag gaan nemen. Ik heb het al een aantal keer gezegd, Roda heeft deze wedstrijd eigenlijk niet de indruk gewekt dat het hier echt voor een resultaat kon komen. Omdat Utrecht gewoon beter, feller en dynamischer bleek. Mogelijkheden zijn er opmerkelijk genoeg toch geweest. Omdat uh, eigenlijk zo uit het niets Roda in de eerste helft een keer de lat en een keer de paal raakte. Nog op voorsprong kwam ook via Jonker, Die dus inmiddels met een blessure naar de kant is gegaan. Maar nu de officiële speeltijd erop zit en de extra tijd aangegeven 4 minuten is ingegaan. Weet uh, Roda dat het vecht met de welbekende moed der wanhoop. En dat het alle geluk van de wereld nodig heeft om nog wat van de avond te maken. De diepe bal dus maar naar voren. Opportunistisch. Wegverdedigd, uitverdedigd door Utrecht. Dat slordig trouwens. Pluim mooie beweging en een aardig schot ook nog. Hij is handig hoor, pluim. Technisch goed. Met één beweging is hij twee tegenstanders kwijt van 17 meter af. Schiet je dan volgens de bal. Een half middeltje naast het doel van Van Dijk. Het beste bij Roda is er wel af. Het geloof lijkt er niet meer te zijn. Utrecht staat voor in de slotfase met 3-1. Buitenlands voetbal langs de lijn. In Engeland won Liverpool met 3-1 van Bolton Wanderers. De club van Dillekuit staat eerst in de Premier League met 7 punten. Ook Wolverhampton en Chelsea hebben dit punt aan onder drie wedstrijden... maar ze hebben een minder doelsaldo. Chelsea won van North City 3-1. Grote schrik kwam er op Stamford Bridge toen Didier Drogba... minutenlang roerloos op het veld bleef liggen... na een botsing met doelman John Roddy. Drogba, die zuurstof kreeg toegediend, verliet per brancard het veld. Wat de aanvaller precies heeft, is nog niet bekend. Volgens de trainer van Chelsea, Villas Boas, gaat het al beter met de spits. He is made steady progress since uh, since he has fallen. Again, uh, I, mean I have to to compliment my my medical staff for being able to to react straight away to to play in a dangerous situation. Michel Foer maakte in korte tijd naam in Engeland. Vorige week stopte hij een strafschop voor Swansea City. Vandaag werd hij uitgeroepen tot man of the match... in de met 0-0 gelijk gespeelde wedstrijd tegen Sunderland. Blackburn Rovers verloor op eigen veld van Everton 1-0. Het verhaal van deze wedstrijd was de strafschop. De Blackburn Rovers misten er twee... terwijl ver in de blessure tijd Everton wel uit een penalty scoorde. In de Bundesliga gaat Bayern München aan de leiding. Zonder de geblesseerde Robben won de recordmeister met 3-0 van Kaiserslautern. Alle drie de goals kwamen van Mario Gomez... terwijl de, hij ook nog een strafschop miste. Kampioen Borussia Dortmund ging op bezoek bij de nummer 2 van vorig seizoen... bij Leverkusen. Geen score. het bleef dus 0-0. Ook in de thuiswedstrijd tegen Köln wist HSV niet te winnen. De club uit Hamburg stond vijf minuten voor, tijd nog met 3-2 voor. Toch werd er met 3-4 verloren door de club van Elia en Bruma. Jos Loehoukai heeft in de Bundesliga nog steeds niet gewonnen met Augsburg. Ditmaal was Nuremberg met 1-0 te sterk. Die mannschaft uh, investeert ongelooflijk veel. Maar men braucht ook maar dat ervolkserlebnis. Van het uh, gevoel van een siege. En uh, ik hoop dat dat niet zo so lang uh, uh, wegblijft. Want die manschaft is mentaal en ook körperlich gezien. op uh, augenhöhe in de eerste liga. Hoffenheim verloor bijgeveld met 2-1 van Werder Bremen. En Freiburg was met 3-0 te sterk voor Wolfsburg. Tussen Duitsland en Italië, even naar Utrecht. Bas <laughs> Geweldig. Iemand uit het publiek fluit twee minuten in de blessuretijd... die vier minuten zou bedragen, drie keer. Waarop iedereen op het veld denkt, nou, het zal wel afgelopen zijn. <laughs> en uh, het is niet afgelopen. Vervolgens komt er een scheidsrechtersbal nadat iedereen weer bij de les is. Want Bossen zegt, ja, ik heb niet gefloten. Het zal allemaal wel, maar... Terwijl de wedstrijd weer in gang is, is Proes, de keeper van Roda, niet bij de les. En die staat nog rustig zijn spulletjes op te ruimen in zijn eigen doel. De handdoekjes bij elkaar te zoeken en nog even het drinkflesje. En die moet echt door ploeggenoten worden wakker geschreeuwd dat de wedstrijd nog in gang is. Nou, we voetballen dus nog. In de laatste nu wel 20 seconden van het duel valt Roda nog maar eens aan. Utrecht leidt nog altijd met 3-1. De wedstrijd is dus nog onder normale omstandigheden gespeeld. Maar zo krijgt dat slot toch nog een wat grappige bijsmaak. Wielaard nog maar is van grote afstand. Nou ja, een paar meter over. En nu denk ik dat als die toeschouwer zijn fluitje heeft ingeslikt... dat Bossen het dan zelf mag gaan proberen om deze wedstrijd te gaan beëindigen in Utrecht. Utrecht dus voor de eerste keer dit seizoen wint het. Roda is daar het slachtoffer van. En Roda verliest dus nu al voor de derde keer op een rij. En doet dat eigenlijk voor de derde keer op een rij vrij kansloos. Dat eerst in de Kuip Feyenoord veel te sterk was. Vorige week in Limburg notabene RKC. En nu in de Galgenwaard Utrecht met 3-1. Het debuut van Rodney Snyder zal er nog lang bij blijven, want hij wint en scoort onder het oog van zijn grote broer. Tommy Orda, Australië, maakt een goal. En Moelenga met de derde en alweer zijn vierde van dit seizoen, doet dan nog een duit in het zakje. Nadat die toeschouwers zijn, we fluiten maar vast, na 92 minuten krijgt Bossen er op zijn beurt dan weer geen genoeg van. Want hij had beloofd 94 minuten, maar we zitten in de 95ste. En nu is het al klaar. Is het echt klaar, even kijken hoor. Ja, volgens mij wel. Het zit er echt op. 3-1, Utrecht-Roda. Terug naar Italië, daar ligt de competitie nog stil. In Spanje is hij wel begonnen. De eerste wedstrijd van het seizoen, Sporting Grigon, Real Sociedad, eindigde in 1-2. Villarreal, dat later speelde, won met 4-3 van Racing Santander. Soldado was de man van de wedstrijd. Hij scoorde drie keer voor Villarreal. klein smetje was dat hij ook een keer in eigen goal schoot. En we gaan even kijken bij onze zuidenburen. Daar is Arman Schreurs, de deskundige. Uh, koploper KV Mechelen ging naar bezoek bij landskampioen Racing Genk. Mechelen de koppositie kunnen behouden, uh, Arman? Ja, Mechelen heeft 0-0 gespeeld. Maar Mechelen is echt geen top ze zijn een beetje gediend door de kalender dat ze nu in augustus bovenaan staan. Dat verhaal blijft niet zo lang meer duren. De spits bij Mechelen is trouwens Kevin van den Berg, die kennen jullie nog van bij Utrecht. En dat is geen wereldspits, meen ik. En Genk is landskampioen, die hebben zich geplaatst voor de Champions League. hebben vorige week uh, een midweekwedstrijd tegen Maccabi Haifa succesvol afgesloten met strafschoppen. Die oogden vermoeid vandaag, en vandaar dat het 0-0 werd. Maar ik denk dat jullie bij Genk interessante nieuws hebben wat betreft de trainer. Nou ja, het is al het derde gelijke spel van de landskampioen. Wordt er dan meteen geroepen om zijn, om zijn kop? Nee, maar de trainer Frank Verkouter is vertrokken naar de oliestaten, naar Abu Dhabi. Dus men zit nu zonder trainer voor het ogenblik. En er wordt uh, zondagmorgen wordt er een gesprek gevoerd. Er waren twee trainers die waren overgebleven van, op de shortlist. Namelijk Henk Kater en Mario Been. En ten Kate heeft gisteren gezegd dat hij heel gecharmeerd was, om het in het Vlaams te zeggen, heel gecharmeerd door de belangstelling van de club. Maar dat hij nu een goed leven leidde en dat hij niet wilde ingaan op de aanbieding. En morgenmiddag is er een gesprek met Mario Been. Dus het zou kunnen, als dat goed verloopt, dat Mario Been morgenavond de trainer is van Genk en daarmee dan de Champions League ingaat. We zullen dat alleszins voor jullie volgen. Ja, was het voor jullie een verrassing dat ze zich kwalificeerden voor de Champions League? Ja, want in België wisten wij niet meer wat dat was. Dat is geleden van 2005 dat er nog een Belgische ploeg heeft deelgenomen. Dus was dat wel erg verrassend en goed nieuws. Maar ja, wij hebben nu zomaar eventjes vier ploegen gekwalificeerd. Genk in de Champions League en verder de Euroleague standaard. Anderlecht enkele bruggen, dat hebben wij de laatste jaren niet meer meegemaakt. Plus de Rode Duivels, met allemaal jongens in het buitenland, die presteren ook goed. Dus als je nummer 1 zit op de wereldlijst, let op, we komen eraan. <laughs> ja, ja, ik, ik wacht. Um, als we kijken naar de andere uitslagen van vanavond, valt er nog iets op? Tron Soljet, ook bekend bij jullie, bij Heere Veen vooral, mm -hmm. met Gent, die neemt de koppositie over. Die heeft gewonnen met 1-0. En dan heeft ook uh, De Vou die nog van Rota komt, die heeft gescoord voor zijn club Wargen. Maar ze verloren met 3-1 bij Bergen, de promovendus. Maar het grote nieuws houden wij toch voor morgen. Er is Club Brugge standaard, de topper, met Bjorn Vlemings, Spits van Brugge. En vooral is het afwachten of Mario Been morgen al dan niet bij Genk aan de slag mag. Oké, okay, bedankt allemaal. De Turkse voetbalbond heeft het verzoek van Fenerbahçe om komend seizoen in de tweede divisie te voetballen afgewezen. De kampioen van de Turkije liet weten te willen degraderen... omdat het geen andere uitweg ziet na alle problemen die zijn ontstaan... na sterke vermoedens van betrokkenheid bij een groot omkoopschandaal. En dan nog even kort naar de Russische competitie. De best verdienende speler ter wereld, Samuel Eto'o... 20 miljoen euro per jaar, heeft in zijn eerste duel voor zijn club gescoord. Hij zet zijn club... Angi Machal Kala in de slotfase op gelijke hoogte met FK Rostov. Het werd daar 1-1. She's blood, flesh en bone. No toxins or silly cone. She's touch, smells, sights, tastes and sound.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 Kurt Nielsen met She's So High. Oh, oh, oh, oh, Wat een goal! De erediep Penalty. Alle wedstrijden van vanavond. Te beginnen met FC Twente VVV. Dat werd 4-1 na een 3-1 ruststand. Roe is 1-0, het werd nog wel gelijk. Moussa 2-1 Luc de Jong, 3-1 Janko en 4-1 weer Luc de Jong. Goede wedstrijd voor Twente met een goed resultaat. En de trader, Ko Adriaans, heeft dan ook genoten. Ja, zeker van de hele wedstrijd. Van de eerste tot de laatste minuut. Goed gevoetbald, veel kansen gecreëerd, uh, doelpunten gemaakt. Ja, ik denk dat uh, het publiek zich ook wel uh, vermaakt heeft vandaag. En dat was mede dankzij Luc de Jong. Hij scoorde twee keer, en dat op zijn verjaardag. De Jong erkent dat VVV het zijn ploeg nou ook niet echt lastig maakte. Nee, nou, we, kwamen wel, we kwamen wel op 1-1 weer, maar we hadden al zo, uh, zoveel kansen gehad daarvoor... Ook dat we wel wisten dat het zo goed te komen. En gelukkig gemaakt we heel snel twee in daarna ook weer... En, drie en ook, dus uh, ja, kijk, uh, thuis denk ik, uit zijn ze denk ik wat anders dan thuis. Uh, ze, nu zakte ze meer in en dan gingen ze echt vol op de count spelen. En tegen Ajax vorige week vond ze nog aardig voetbal af en toe en uh, durfde ze dat ook. Uh, ja, Vandaag was het toch voornamelijk inzak van Lachende gezinten dus bij FC Twente, maar Adriaan had ook wel wat aan te merken op het spel van zijn ploeg. Want er werden nogal wat kansen gemist. Ja, ik heb uh, onze videoanalyse uh, man, video man die, die heeft geloof ik 20, alleen in de tweede helft al 15 geteld. Dus ik denk zo'n twintig kansen. En als je dan vier inschiet, dat is een beetje te weinig. 6-7. Maar ook Gentenaar had natuurlijk ook wel een paar hele goede reddingen. Maar op zich is het natuurlijk goed dat je, dat je zoveel kansen weet te creëren. NEC Heracles werd 2-1. Dat was ook de ruststand. 1-0 Scheunen, 2-0 Van der Velden en 2-1 Plet. NEC stond al binnen 8 minuten met 2-0 voor. Maar dat deed het ploeg weinig goeds, want NEC zakte ver weg. De trainer, Alex Pastoor. Ja. Nou, ik, ik vond dat je dat inderdaad heel duidelijk kon zien. Daar ben ik het helemaal mee eens. Uh, en uh, de ploeg, uh, dat hebben ze zelf ook heel duidelijk aangegeven. Dat kon je ook wel zien, maar dat, dat zeiden ze in de rust ook. En ze waren alleen maar bezig met die 2-0 voorsprong te verdedigen. NEC speelde met Gabo Babos in het doel. Omdat vlak voor de wedstrijd tegen Herakles bekend was geworden... dat de eerste keeper, Jasper Siddersen, verhuisd naar Ajax. Ja, verschrikkelijk bizar. In een jaar tijd uh, maak je zo'n overstap. fantastisch. Siddersen is dus blij... Maar dat geldt zeker niet voor de trainer Pastoor. Hij baalt van de manier van handelen van Ajax. Ja, de momenten waarop men daar de publiciteit heeft gezocht. De momenten waarop het nu uiteindelijk wordt afgerond. Ja, ik denk dat ik wel een open deur inschiet als ik zeg dat dat voor onze voorbereiding nogal wat betekent. Om kwart over vier kreeg ik een telefoontje van Jacker Zwart dat, het, dat de kogel door de kerk was. Nou, dat is drieënhalf uur voor de wedstrijd die we gaan spelen. Nee, dat is niet ziek, nee. Voor Herakles, voor Herakles was de nederlaag de eerste van dit seizoen. En dat kwam vooral door het slordige begin, vindt coach Peter Bos. We verdedigen daar echt dramatisch. Dat heeft niks met eredivisie niveau te maken. Als je zoveel ruimte aan je tegenstander geeft voorzetten laat komen, dan, uh, dan roep je dat over jezelf af. RKC nak werd 2-1 na een 1-0 ruststand door een doelpunt van Snow. 2-0 werden door Aouassar en 2-1 door Leurling. En dus was het feest na afloop in de kleedkamer van RKC. RKC, de trainer Ruud Brood. Ja, eigenlijk moet ik meedansen, zeker na een overwinning... en uh, met de nodige geluk uh, behaald. Nee, dat is de ontspanning, zeker voor de jongens... Uh... Ik denk dat we vandaag weer hebben verrast, met name door de overwinning... en, en het spel de eerste helft bij Vlagen. tweede helft hebben we niet zo goed gespeeld. Want het uh, keeper van RKC, Jeroen Soet, kreeg in de 90 90ste minuut nog een doelpunt tegen. Hij zal de enige RKC'er zijn die balend in de kleedkamer zat. Nou, dat niet helemaal, maar uiteindelijk is het uh, wel fijner als je de nul houdt. Maar natuurlijk, ik ben hartstikke blij met drie punten. En, uh... Ja, daar, natuurlijk, daar ben ik hartstikke blij mee. Alleen dat is even een smetje op de avond voor mijzelf. Maar uiteindelijk hebben we als team heel erg goed eh, kunnen laten zien wat we, wat we ja, in ons mars hebben. En ja, aan het einde staan we met drie punten, dat is het belangrijkste. Bij NAC loopt het alles behalve soepel dit seizoen. Na vier wedstrijden, één punt. Toch was er vandaag plotseling hoop toen in diverse media... oud PSV en Matthijs Kersman met NAC in verband werd gebracht. Nou ja...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 Als benadrukt dat de kans klein is dat Kersman naar nak komt. FC Utrecht-Roda werd 3-1 aan 1-1 ruststand. Roda kwam nog wel voor, Jonkere oor maakte gelijk. En naar rust uh, werd het 2-1 door Rodney Snyder en 3-1 door Moulenga. Gisteren al won Ajax van Vitesse met 4-1. betekent dat alle vijfde thuisploegen wonnen... en dat alle vijfde uitploegen één keer scoorden precies. Stand bovenaan, Twente heeft 12 uit 4, de volle winst. Gevolgd door Ajax 10 uit 4. Dan Feyenoord 7 uit 3, Vitesse, RKC en NEC hebben er 7 uit 4. Onderaan 15e, 16e en 17e, Excelsior, ADO en Veen. Allemaal 1 uit 3. NAC heeft er ook 1, maar dan uit 4 wedstrijden. Morgen om half 1 is er De Graafschap tegen ADO. Om half 3 Feyenoord, Veen en Groningen AZ. En om half 5 ook nog PSV, Excelsior. Van voetbal naar turnen. Over zes weken gaat in Tokio het WK van start. Een belangrijk toernooi voor de mannen en de vrouwen, want er staan Olympische startbewijzen op het spel. Kwalificatie kan individueel. Een podiumplaats op rekstok is voor Epke Zonderland bijvoorbeeld genoeg om naar Londen te mogen. Maar het liefst plaatsen de turners zich met de hele ploeg. Daarvoor moeten ze op het WK een eerste sap zetten. Kwalificatie voor het test-event dat begin januari in Londen wordt gehouden. Edwin Cornelissen neemt de stand van zaken door met de vrouwcoach Gerben Wiersma... en met de mannencoach Bram van Bokhoven. Er wordt hard en serieus getraind in de centra in Beekbergen en in Heerenveen... waar de Nederlandse turnploegen zich voorbereiden op de wereldkampioenschappen... begin oktober in Tokio. En de ambities, die zijn hoog bij de dames. Top 16, test event. En bij de heren, top 16 met het team. Want dan mag je door naar het test event... Yes, en daar moeten we bij de top 4 eindigen om met een team te kwalificeren voor de Spelen. Maar om de ambities te verwezenlijken heb je natuurlijk een fitte selectie nodig. Wat dat betreft een streep door de rekening bij de mannen. Ja, Bart Deulo die, die heeft zijn vinger uit de kom gehad. Dat is voor een turner een hele vervelende blessure. Ja, ik was aan het trainer voor de WK natuurlijk, en... Uh... Toen uh, deed ik met een stukje op t-shirt, ja. een draai op een beugel. Toen pakte ik mis en toen viel ik op mijn vinger en toen schoot hij uit de kom. Ja. En toen voelde je pijn, denk ik, hè? Ja, eerst niet. Eerst deed hij mag ik pijn. Ik keek naar, ik schrok gewoon heel erg. Ja. En daarna zette Bram gelijk terug. En daarna begon het, na vijf minuten begon het was echt pijn te doen eigenlijk. Het was niet gelijk, maar daarna pas. Ja, kijk, een, een, een, een, een vinger die uit de kom is, daar moet je sowieso zes weken voor rekenen aan, aan niet belasten en daarna opbouwen. Maar jij zit dan ook altijd met het gemis aan training wat je dan uh, opgelopen hebt natuurlijk. Dus um, nou ja, hij is weer in training en we zijn bezig en uh, we hopen dat we op tijd zijn. Wordt het een race tegen de klok? Uh, dat wordt wel haasten, ja. En dan de vrouwen, die hebben geen noemenswaardige klachten. Wat kleine kwaaltjes bij Naomi Marcela en Celine van Gerner. Kijk, Wyoming was ziek uh, geweest en als je ziek bent binnen de turnen heb je altijd zo'n vuistregeltje. Uh, het aantal dagen dat je weg bent geweest, keer drie, is het aantal dagen voordat je weer terug bent op je oude niveau. Uh, en zoiets heeft Celine ook even meegemaakt. Niet dat hij ziek werd, maar uh, die ging even door haar rug met iets knulligs. Hè, gewoon een afstapje thuis. Uh, maar ja, vervolgens wel even een week uh, aangepast moeten trainen. Dus dat kost gewoon, uh, dat kost je dan tijd. Maar heeft geen gevolgen voor het WK eigenlijk? Nee, voorlopig nog niet. Zeker niet. Dan gaan we weer even terug naar de doelen van de dames. Top 16. Test event. En van de heren. Top 16 met het team. De heren eindigden wij het vorige WK als 17e, moeten dus nog wat stijgen. En Bram van Bokhoven, de bondscoach. Hoe gaan jullie dat doen? Nou, we, hebben, we hebben hard gewerkt afgelopen jaren aan onze uitgangswaarden, Zodat we in ieder geval... Um... Uh, aan het start waren, dus uh, hoger uitkomen. En dan... Moeilijkere oefeningen dus? Ja, moeilijkere oefeningen. En uh, uh, kijk, nu is de fase van stabiliseren en uh, afwerken. Waardoor we hopen dus uh, hoger uit te komen. Want moeilijker dat is mooi, maar het moet natuurlijk wel goed gaan. Ja, moeilijker is mooi, maar betekent ook meer risico. Uh, van de andere kant, um, zonder risico komen we in ieder geval niet bij de top 12. De oefeningen moeten dus moeilijker en die moeten dan ook nog eens stabiel worden geturnd. Is dat ook waar de dames aan werken? Nou ja, kijk, elke turnster die heeft een persoonlijk opleidingsplan. Dus we kijken altijd binnen de mogelijkheden van de sporter om die, uh, om die uit te breiden. Uh, daarnaast heb je gewoon een gezamenlijk plan... Uh, en dan kijk je wel uh, uh, waar, uh, waar de gaten liggen. Nog een aantal weken te gaan tot het WK. En eerst is er nog maar eens de onderlinge strijd. Wie gaan er naar Tokio? Ja, en toch merk je bij uh, die meiden dat het wel echt een team geworden is. Uh, dat ze uh, ook wel het besef hebben dat als iemand anders beter is... dat ze begrijpen dat die dan dus moet gaan. De selectie die wordt op 14 september bekendgemaakt. En die laatste woorden waren van Edwin Cornelissen. Sail my yacht He's taken everything I got All I've got's this sunny afternoon Kings zongen over iets uh, heel ouds, a Sunny Afternoon. Iets dat heel lang geleden nog wel eens voorkwam. Uh, morgenmiddag in de perstribune. Dat begint om ongeveer kwart over twaalf. Flitsen van het WK-atletiek met onder andere de 100 meter finale bij de Mannen. En met de graafschap Ado, de vroege wedstrijd van morgenmiddag. En om twee uur is er dan met Twan en Tom de volgende langs de lijn. En het komende uur kunt u op deze zender nog luisteren naar Max van Wezel. Hij presenteert met het oog op morgen nog een prettige